een bedrag van 200.000 euro als afkoopsom... Uh, voor de ontbinding van zijn contract. De man kwam namelijk op opspraak, omdat hij namelijk had even een hypotheek uh, hypotheeklening had hij gekregen. Ah. Zonder, ja, zonder uh, nou ja, rente van 550.000 euro had hij gekregen. En hij had toen nog eens een keer een salaris van ruim 2 ton. En ook nog een dienstauto van 70.000 mil bij zich. Dus uh, hij mag nu oprotten voor 200.000 euro. Oh, nou, dat, dat, dat, dat, dat, even goed een crimineel. Dat is echt een kopie gewoon. Uh, nou, Veel plezier. We spreken elkaar volgende week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 De Haitiaanse minister van Binnenlandse Zaken verwacht dat het dodental van de aardbeving in zijn land zal uitkomen tussen de 100 en 200.000. Inmiddels zijn 50.000 doden geteld. Bijna anderhalf miljoen mensen zijn dakloos geraakt. Onder de titel Hit voor Haiti zamelt een aantal topstenners geld in voor Haiti. Aan de wedstrijden in Melbourne doen onder andere Roger Federer en Kim Kleisters mee. In Maleisië zijn vernielingen aangericht aan een moskee. Van het gebouw in het Maleisische deel van het eiland Borneo sneuvelden de ramen. Waarschijnlijk gaat het om een wraakactie van christenen. Eerder werden meer dan tien kerken vernield of in brand gestoken. Aanleiding voor de ongeregeldheden tussen moslims en christenen is een uitspraak van een Maleisische rechter. Die bepaalde onlangs dat een krant voor het christelijke woord God, Allah, mag gebruiken. Op het WK-Sprint staat schaatser Ronald Mulder na de eerste dag op de tweede plaats. Mulder eindigde op de 500 meter als vierde en op de 1000 meter als vijfde. De eerste na twee afstanden is de Zuid-Koreaan Kyu-Yuk Lee. Bjorn Nijnhuis staat in het klassement op een vierde plaats. Veel sterke rijders laten het WK-Sprint dit jaar schieten. Ze vinden het niet passen in hun voorbereiding op de Olympische Spelen. Het weer. Eerst af en toe zon, later vanuit het westen regen. In het oosten en noorden vanavond natte sneeuw. Middagtemperatuur tussen 0 en 3 graden. Morgen vooral zon En de temperatuur tussen 3 en 6 graden. Dit was het. E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 het Dolfinarium oh. te gaan vervraaien. Oh, uh, Ja, maar ik had... Uh, ten, ten eerste had ik een uh, plichtpleging... heb een tal van BZ'ers, maar Jaap Koper... Uh, nee. Die Ente. nee, maar goed. Maar ik moet er ook bij zeggen dat ik verplichting had met radio. Dus, uh, oh. dus ja. Nou, ik, het, uh, ik gebruikte het even als bruggetje... om te vertellen dat uh, op 31 januari... het feest om... Uh, de uh, schilderijengalerij... aan het Dolfinarium te onthullen... niet doorgaat vanwege het slechte weer...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 Het is een ah. beetje Nights in White zitten, wat uh, van het origineel was, natuurlijk van de Moody Blues. Maar dit uh, ontwaarde ik uh, iets van Gerard Joling. Dus, uh, Al Wie? Il Divo. El Divo. Il oh, Divo. Il Divo. Maar nou, dat is Gerard Joling op is. Zeg. Houd op. <laughs> Tien 10 minuten over 10. Nou uh, de Krocht. Ja. was uh, afgelopen donderdag één groot schildersatelier onder, waar uh, Willy Jansen de Scepter zwaaide over zo'n 50 kwastartiesten. Maar uh, morgen, de, drie, morgen ja. komen er jazzartiesten, want ja, wat dat wat wordt wat weer even. de jazz-tempel. Ja, wat nou weer? Kwastartiesten? Qu die ja. heb je toch ook op de drummers? Uh, ja. Ja, ja. ja, nee, ja. No. <laughs> Ik vind oh. wel scherp hoor. Oh jee, oh jee. Yes. Ga gaat, dit, gaat dit allemaal van mijn tijd toch? Nee, nee Hans, we gaan wel even verder. Je hoort dan. nu de, de, de, de knorrende stem van Hans, uh, <laughs> Hans Rijmers. Het lijkt wel een wasbariton. <clears>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 Helemaal, eh, toen het af, we hebben daarna nog eh, met twintig man een hapje gegeten bij eh, Nuff en daar was hij ook bij. En toen zei ik ook van, ach, je kan zo door naar het eh, festival op zondagmorgen. Met, eh, om daar de cospels te zien. Ja, dat, ja. Ik denk het wel, ja. ja ik denk dat fantastisch het wel zou zijn, ja, <coughs> maar ja. wat ik een beetje jammer vond, uh, jij had de mensen uitgedaagd om een beetje nekjes gekleed te verschijnen. Maar ja. een groot aantal mensen hadden nee. toch niet aan het verzoek voldoen. Nee.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 en vooral omdat het concertmatig is. Ja, maar we gaan het uh... Uh, nu ook oh, even ja. hebben over, uh, het, uh... over Jasper Blom. Mm -hmm. want nou, die nou, het, of nou, of wil je nog ja, iets maar, nog heel ja, even doorgaan? Even doorzeuren, nou, okay, uh, want we hadden het namelijk over inval. Hou ik me even afzijden. De normale begeleiding bestaat uit het, uh, het trio van uh, van Johan Clement. Ja. Maar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 Als je het ziet spelen, dan zie je de beleving. Je ziet de lichaamstaal. En dat spreekt veel meer aan. Ja, ja goed, dat, dat, uh, dat heb ik dan in die, uh, die keren dat ik dus nu uh, ja, in patronaat zelf heb gezien ja. hoe benen staan spelen. Dus ja. die vergelijking gaat ook hier denk ik wel op. Ja, zeker. Dat je, dus ja. Het, uh, ja, je moet je het natuurlijk overbrengen aan je publiek wat daarvoor ja. uh, zit. Ja, wat dat ik wel uh, jammer vind Hans, is dat er morgen dus weer ja. twee concerten tegelijk zijn. Ja, ja. klopt.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 Wie komt er volgende maand? Volgende maand komt Ilja Rijngoud. En die komt op 7 februari. Trombonist. Briljante man. Echt geweldig. 7 maart Dimitri Baevski alt 11 11 maart Bart Plateau. Dwarsfluit. Staan dus weer even wat bijzonders. 9 maart 9 mei G titulaar. Die kennen we dus. Ja, maar de man is wel zo goed. Het is wel ja. leuk om hem nog een keer te zien. En dan misschien een uh, ingelast concert uh, in uh, juni met uh, Harry Allen. Omdat in die periode toert het trio van Johan met Harry Allen door, uh, door de Benelux. Hey. En misschien dat ze dan op een zon ergens begin juni op een zondag, uh, op een zondag. hier zijn. En, ja. dan, uh, en dat we dan nog een concertje kunnen doen. Ja. Goed, Hans. Morgenmiddag. Ja.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 Nou, aardig wat in ieder geval. Ik weet, ik heb, ik heb geen uh, cijfers Ik daarvan. heb gegoogeld. Ik ben uitgekomen op 3% van oh, okay. de bevolking. Nou, van de Nederlandse bevolking. Nee, de nou. bevolking? Nou ja, als je het deelt op 16, 16 miljoen, dan, dan heb je toch aardig, aardig wat klanten. En als je het uh, dan weer van uh, 3% van 16.000 neemt, dan zullen er hier ook wel een aantal rondlopen uh, in, uh, in uh, Zandvoort. Ja, ja, zeer zeker. Ja, hoor. Ja, ja, ja. Ik heb dat in mijn bedrijf, bij Slendew uh, Zandvoort, heb ik uh, zo'n uh, lichtlamp uh, uh, staan. En daar kunnen mensen dus gewoon gebruik van maken.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 Ja. Gaat ja. Dus dat gaat ook voor mij hoor. Ja, ja, ik heb ook een paar mannen inderdaad. Uh, er, ja, inderdaad. Ja, ja. Ah, dus uh, dus ja, voor die mannen die uh, een sportschool die is niks vinden. Als die die dus echt een... niks vinden, dan is dit ideaal. En zulke, mm. Weet je, je doet het, je spieren worden echt goed getraind, mm. maar je merkt het niet, je hoeft niet tegen de zwaartekracht in te gaan. Want dat is wat je normaal doet op een sportschool. Je ja. moet altijd tegen die zwaartekracht inwerken.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 Het begrijpt Tatjana Simic te zijn. Uit de wonderlijke toverdoos van Roy Halleman komt dit weer. Het is tien, tien over half elf. Ja, ja, Geert van Kuik, dat noemen wij zo. Als het een... Uh, goedemorgen overigens. Goedemorgen. Ja, je zit erbij alsof... Uh, staat hij aan? Ja, hij staat aan. Ja. Alles, wat je zegt, alles wat je zegt kan nu, nu tegengebruikt worden. Dan dus zeg ik niks meer. Dus ja, maakt niet uit. Maar uh, we hebben je uitgenodigd... Uh,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 Hij uh, nou heeft het overzicht dat de laatste jaren eigenlijk niet of nauwelijks aandacht aan besteedt. Maar ook de politiek ontdekten we. Heeft Bedrijfterrein Noord nou niet echt omarmd in haar partijprogramma's? Dus zijn we begonnen om uh, met vijf stellingen, politieke stellingen. Uh, waarvan één dus was. Wat is uw visie op de ontwikkeling van de Bedrijfterrein Noord? aan de vijf politieke partijen te vragen. Nou, daar hebben we inmiddels uh, op D66 uh, antwoord op gekregen.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 Dan kom je eerst door het mooiste stukje van Nederland. Het duinengebied, Duinen. fantastisch. Dan ja. denk je, he, heerlijk. En dan het laatste stukje ja. heb je aan je linkerhand. Uh, Duin. Het bedrijfstukje van, uh, van Zandvoort. Nou, ja. dat is een uh, uh, redelijk... rechterhand, hè? Want je linkerhand uh, is het. Zin. Zin. Ja, ja, precies. Als je Zandvoort uitgaat, dan ja. okay. heb je het aan je linkerhand. Oké, okay. <laughs> dus maar laat zeggen, dat deel waar het bedrijventuin ligt. En dan heb je daar toch een minder vrolijk gevoel over. Het ziet er gewoon niet uit.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 Juist, dat is volgende week donderdag. Um, ik, misschien dat ik inderdaad, vergis maar ik dacht 25 januari. Dat is op een maandag, zie ik. Uh, maandag. Nou, raadpleeg de krant, dat heb ik dat even niet goed in mijn hoofd. Maar ik dacht 25 is januari. Is een is een maand. januari ja. Ja, dat is een maandag. Januari, <kijt> uh, ja. is een Maar de informatie staat in de krant, alle leden hebben een bericht gehad. Uh, Dennis Spolders, dat is onze contactman in Noord. Uh -huh. En dan beginnen we om half vier...